Jopboot met het NOS Journaal. De hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet, op wie vandaag een aanslag is gepleegd... is door de rechtbank in Istanbul veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij stond terecht voor het openbaar maken van staatsgeheimen... spionage en hulp aan terroristen. Toen hij voor het begin van de rechtszaak tegen hem buiten de rechtbank in Istanbul journalisten te woord stond, opende een man het vuur op hem. De hoofdredacteur werd niet geraakt, een verslaggever bij hem in de buurt zou wel gewond zijn. De politie kon de dader snel oppakken. Sadiq Khan is zo goed als zeker de nieuwe burgemeester van Londen. Hoewel de officiële uitslag nog niet bekend is, meldde Britse media dat hij meer stemmen heeft gekregen dan zijn conservatieve tegenstrever Goldsmith. Na acht jaar krijgt de Britse hoofdstad weer een Labour-burgemeester. Kaan neemt het stokje over van de conservatief Boris Johnson, die sinds 2008 burgemeester van Londen was. De verkiezing van Kaan is bijzonder. Hij is de eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad. Hij zit sinds 2005 in het lagerhuis. Het ongeval met de Nederlandse touringcar op de E17 bij Kortrijk, bij de Franse grens, heeft het leven gekost aan een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur. Volgens de toeroperator zijn er in tegenstelling tot eerdere berichten geen zwaar gewonden onder de inzittenden van de bus. In totaal raakten 24 passagiers lichtgewond, de meeste hebben snijwonden. Twee passagiers moeten nog ter observatie in het ziekenhuis in Kortrijk blijven. Wat de oorzaak is van het ongeluk is nog steeds niet duidelijk. De Nederlandse touringcar was op weg naar Parijs. Journalist Thomas Erdbrink presenteert dit jaar het tv-programma Zomergasten. Hij volgt Wilfried de Jong op. Die presenteerde het VPRO-programma de afgelopen drie jaar. Thomas Erdbrink is NOS-correspondent in Iran en ook bekend van de televisieserie Onze Man in Teheran. Daarnaast werkt hij voor NRC Handelsblad, The Washington Post en The New York Times. Wie Erdbrink ontvangt in Zomergasten is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond en ook vannacht helder. Morgen volop zon met temperaturen tot 25 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind. Ook zondag zonnig. Dan wordt het 23 tot 25 graden. Na het weekend heerst nog zomers. Vanaf dinsdag meer bewolking en kans op een enkele bui. Dit was de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 van de tweede uur is. De, de, de gauw houden natuurlijk. Nee, ik vind, vandaag is het eigenlijk voor mij meer dat race radio. Ja, is dat vandaag de belangrijkste? Nou, wel de belangrijkste punten erin. Ja, maar dat nieuws is toch al bekend? Bij, bij iedereen. Ik denk dat er, dat er geen, geen sterveling is die niet weet... dat hij volgend jaar bij Red Bull gaat rijden. Uh, dat hele Facebook, Twitter, uh, Telegraaf, uh, noem maar op, nu.nl... Alles staat ermee vol. Dus zo belangrijk is het niet meer om dat te melden. Dat is waar. Al die wat heel belangrijk is, is, is dat... maken met een uitzending? Nog niemand weet wat Jonas Guilty Pleasure is. Mag ik een kleine, mag, mag ik een kleine correctie doen? Dat mag. Justin, ja, volgend ik... jaar is het helemaal nog niet zeker dat hij bij Red Bull rijdt. Nee, volgend jaar niet. Nee. Volgend jaar, ik heb het over van nu. Nee, je zei volgend jaar. Ik zei ik volgend jaar. Ja. <laughs> Volgende race. Dat sowieso. Uh, Die is zeker. Volg dat volg het, mij veel meer van, is er uh, ook okay. niet zeker, hè? Als hij daar 18e wordt op drie rondjes achter dan denk ik uh, te dat hij terug gaat Dan het zit hij ook weer zo aan Toro ja. ja. <laughs> of misschien wel <laughs> weer in de <laughs> Ik, ik kan me niet herinneren dat ik volgend jaar zeg maar afijn. <laughs> ik, zou, ik zou het weer aannemen, maar ik, ik bedoel in ieder geval dat, dat hij daar gaat rijden. En ja, dat, uh, dat is zeker. Gelooft veel spanning te brengen. Ja. Zullen wij intussen lekker doorgaan met Quintino en Escape into the Sunset? Lijkt me een goed idee. Komt hij aan. You sure. Motherfucker Je blijft de knalletje, Riverside. Zeker. Motherfucker. Nou. Sidney Sampson. Sidney Sampson. Ik, ik, ik hoor de laatste tijd niet meer zoveel van hem. Ik ook niet. Jij, nou, jij hoort van helemaal niemand iets de laatste tijd volgens mij. Jij ja, je, je je je gaat ook echt steeds langzamer, steen of niet, hè, je gaat langzamer praten. Nou, wat zeg je? Je kijkt langzamer. Uh -huh. <laughs> volgens mij is hij echt heel moe. Ja, een beetje wel. Hé, hey, maar uh, man, om het tempo lekker in te houden. Ja. Het is kwart over acht en dat ja. betekent dat we tot negen uur doorgaan. Ja. Ja, het kan dat kan ook, ja. Dat is ook wel een, een prettige bekomstigheid, dat we nog drie kwartier hebben. Nee, gaan we tot negen door? Maar, uh, even voor Justin te zagen. Ja, ik mezelf ook, maar nee. Nee, maar negen uur is prima. Ja, nee. Of gaan nee, we tot tien? Nee, nee, ga niet tot tien vandaag. Nee, tien? negen uur. Het maakt mij niet uit. Ik nee. vind alles sneller. Nee, ja, maar, hey, maar, zeg, maar nou, uh, zeg nou gewoon even. Maar, uh, jongens, het is, ik, wil niet, ik wil niet heel lullig zijn, hoor. maar het is <laughs> wel mijn tijd, hè, jongens. Het is jouw even tijd. Het is eventjes, uh, eventjes centraal. Ja. Centraal, centraal. Ik ga vandaag echt die dag redden hoor. Want dit is. Uh, nee, ga jij de dag niet redden vandaag? Ja, dat wel. Ik ga jullie de dag redden vandaag. En dat is? Ja. Met wat ga je ons de dag redden? Oeh, oeh. Met mijn heerlijke gouden ouwe. Heb jij een gouden ouwe? En eigenlijk is je ook wel een beetje fout aan het worden. Justin's ja. gouden ouwe, Is fouten. het nou. Ja, het is. De, uh. Uh. <laughs> is het nou een gouden ouwe of een culty pleasure? Het is een beetje van beide. En dat kan oeh. niet, want ik heb alleen de guilty pleasure. Ja, ik heb de, geen oude. Da daarom combineer ik hem een beetje. Zou ik, ik uh, hem dan ook gaan combineren zo? Nee, nee, nee. Jij bent, nee. Jij bent Jonas oh, nee, ik mag Ik mag het ik mag niet, niet combineren. Nee, nee, nee, nee, Absoluut. Nee, nee, nee, nee. nee, dat vind ik nou echt jammer voor jullie. En jongens zullen we gewoon gaan doen. We doen het. Jus, yes, wat heb je voor me? I save the day. Van? Van oh, wie? Move <laughs> it, komt hij aan. Move it. Stop us walking out there Come on come on come on come on, come on now ah, Save the day. I told you. Nou, één ding, één ding is zeker, we hebben hem wakker gekregen, Jonas is wakker geworden, Jonas. Ja, nou, ik ben, nou? ben benieuwd hoe lang het duurt, maar ja. uh, Hoe gaat het nou eigenlijk, met je? Op mijn polsje na gaat het uh, lichtelijk goed. Ja, ja, nou, vertel ja. eens even wat je hebt uitgesproken met ja, Ik uh, met je pols. de polsje af toe. Uh, dit is niet het foute uur, hè? Nee. Oké. Okay, ja, je, je hebt nog vijf minuten om je maar, voor te bereiden over het foute uur, want maar, dan naar Jonas Guilty Pleasure zo Je mag wel vertellen wat een foutje je gemaakt hebt, hoor, in dit uur. die bedoelde ik ook eigenlijk. Moet ik het hele verhaal gaan vertellen? Nee, kort. Halen, kort, kort nee, nee, nee, nee, nee, kort. Kort, maar, kort, kracht, kort. kort, kort. Uh, Quinte help me wel even. Oh. Nee, uh, Quinte, eh. vertel jij het anders? Nee, mee. nee, daar hebben we. Ah, oh ja, sst. <laughs> Oké, okay, luister. Nee, bevrijdingspop, iedereen kent dat wel natuurlijk. En, eh. Uh, nou, kunnen wij hebben daar een eigen kantoor zitten. En, ja, uh, nou, met meneer uh, Mulder. Mulder? Meneer Mulder. Oh, die is net de tent gewandeld. Ja, die he? was er ook bij. En uh, meneer Brouwer. Elvis has left the building. Yes, yes. Wat, <laughs> uh, oh, wacht. <laughs> Ga je het Nederlands verder, Jonas? Oké. Okay. <laughs> nee, in ieder geval, wij zitten bij ons op het kantoor naar Lil Kleine te kijken. En uh, er klimt er eentje in de toren aan de overkant. En die is nou een metertje of 20? Uh, Ik weet niet, Ik weet niet hoe hoog de torens zijn, eigenlijk. Nou, in ieder geval een metertje of twintig. Plus, minus, oud geschud. En er zit daar een kind in, ja, ik schiet al op, <laughs> en er zit daar een kind of een oude lul in eigenlijk, en die willen we eruit halen. Maar ja, dat ging weer niet, dus ik trap, dus ik ren van het dak af, spring via een hek eraf, en ik blijf met mijn horloge achter het hek hangen. Dus als het ware, eigenlijk is mijn klauwdouder kapot gaan worden van een uh, dakafsprong. Ah, nou, dus, dus, is, uh... dus jij sprong van het dak af, dat doet me denken aan een liedje. Van de dag. Nee, dat dus, is, is misschien <laughs> ja, Je had een hele mooie foute, foute guilty pleasure, maar ik denk dat die ook wel mooi is. Maar voor, dag, voordat dag, we, naar, dag, voordat dag. we naar de Jonas Guilty Pleasure gaan luisteren, luister nog eventjes naar Don Diablo en M&E met Universe. We all, have our own story. we all have our own story. A few years ago, I grew up in a small village with my mom and dad and two older brothers. As the years passed, I started dreaming about traveling the world and sharing my music with people all over the planet.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 Wat zegt hij dat mooi hè, Don Diablo? Oh, geweldig, geweldig. Met universe. Geweldig. universe. Van Fantastisch me nummertje. <laughs> ik heb net even gewoon echt vijf minuten nodig gehad om die naam uit te spreken van mijn Guilty Pleasure hè? Is dat zo? <laughs> well, ken, ken, ik ken je ik hem niet dan? Ik ken hem als de beste, ik zag hem elke ochtend met mijn duim. Maar toch kon je de naam niet helemaal uitspreken. Nee, ik ben nog een beetje dronken vergist, denk ik. Ah, kijk, nou komt de, nou komt de monkey out of de spreekwoordelijk is lief, hè? Nou weten we waarom wij. <laughs> ja, zo, team, en moet er allemaal misgaan, hè? Lekker Tim, klasse. Hé, moeilijke verblastering, <laughs> dit jongens. Hé, hey, Tim, nu even in het Oud-Hollands? Verblastering van Nederlandse taal, dit man. Hou op, hoor. Oh, oh ja, in dat geval komt de aap uit de mouw. Juist. Jonas? Ja, dat ben ik. Roep nog één keer, we wachten er al een uur ja. en 25 hele minuten op. Wat <laughs> ja, welk wel nummertje heb je voor ons? Wat een leelijkertje, oh, sorry. Dat hoef ik niet. Nee, dit is een fout. Maak eens uit. <laughs> Roep het. Je kan het. Ik kan het niet, maar hier heb je Dragos naar die Van de... Ja, hoe? Hoe? Oké, zoals Tim is stuurt, <laughs> staat hier Dragos die ding tijd. Bijna goed. We gaan dan gaan we toch tij. luisteren. Ik heb hier... Geniet. Even, ja, ja. Kan het? <mys> Maja kijk! Maja kijk! Maja kijk! Maja kijk! Maja kijk! Maja kijk! Maja kijk! Maja Și ră, alo, Sunt eu, Picasso samba beat. Și sunt voi nic, dar se știu că erai nimic. Vrei să plec? Ti kom, Allo jubila, eu feri tira alô sunt iară eu pe casă să am da ce s-nvoinic să dar să Hey, niet, niet zo scheld op de radio hè. Dat kan echt niet. Oké, okay, wat een. Niet liefje uh, uh, Jonas. Uh, oude, oude, oude, slechte ja, plaat, ja <laughs> Maar toch is het ook wel grappig. Ik weet niet wat mijn met Justin aan is vandaag, maar hij is echt zo wispaturig als de. <laughs> nee, als de nee. Het is een hele maar het is wel grappig. Maar ik krijg gewoon appjes en die mensen zeggen tegen mij... Ben je dronken van gisteren nog? <laughs> Ik denk, waar gaat het er naartoe? Ik heb ook Maar dat een is de hele bedoeling van Justins. Van, nee, Justins, hoor mij. Nou, Jonas, guilty pleasure. Jongen, het is fout en fout. Nou, is te goed? En volgende week nog fouten doen... Hey, maar maar is dan, het dan gaan we dan weer, wel over seks uh, hebben. Mag dat volgende week? Nee, nee misschien, misschien hebben we wel hele jonge luisteraars. Dat weet je niet. Nou, opvoeding noemen we dat jongens. Snap het nou eens een keer. Nee, maar dat is, uh, dat is iets voor Jeroen. En dat doet hij uh, in de fijne avonduurtjes. Dat doen wij niet. Ja, maar ja, nou dan zo... slapen ze weer. Dus nou we wij, zijn zijn. De, wij zijn de ZFM Beachmasters. Welcome to the weekend. Het heeft helemaal niks met opvoeden te maken. Hey, Ik heb hebben uh, nu weer een appje dat we grappig zijn. Nou, we het oh. weer tegen hier. Nou, dat is mooi. Dat zijn positieve uh. berichten, jongens. Hey, volgens mij is het uh, rond de klok van half negen. En dat betekent dat wij iets uh, hebben met. En dat betekent inderdaad maar één ding: met is weer beginnen. Dat's wetta. Van uh, Groep. Ja, Groep. de Meteogroep. Jawel, Meteogroep. Vanavond, de morgen en overmorgen. Vanavond nog lange tijd aangenaam. Vannacht ook helder en niet kouder dan 10 tot 13 graden. Lekker, jongens, lekker in een ventijntje zitten zoals ze naar huis gaan. Morgen zon al vergoten en zomers warm met middagtemperaturen rond de 25 graden. Dus we zitten met z'n allen op het strand te vergaderen. Ja. Wacht even, die heb ik even gemist, dat blokje van een uur geleden. Ja, maar hij wordt ook... Je zegt, 25, Deze hè? pagina vervest automatisch maat 60 seconden. Ook, zon, ook zondag, Oeh. zonnig en warm. Alleen dan met iets meer wind. Jongens, net stond er volgens mij meer wind. Dus het is nu iets meer wind geworden. Iets meer wind, ja. Maar even voor ja. duidelijkheid. Dat is een uur geleden. Hier staat datum vrijdag 6 mei 17.20. Dat is uh, nou, dat twee uur uur uur uur geleden. 6, hoor. Maar Dat is Dat Maar Tim, dit stond er net ook al namelijk. Het ja. niet. <laughs> het is niet veranderd. Maar dat, dat, geeft, dat, dat doet helemaal niks aan af. Dat het gewoon fantastisch lekker weer ja, is. Dat nog. is een ding wat absoluut zeker is. En dan moet ik morgen nog voetballen met 25 graden. Oh, jongens. lekker man. Ik, ik hoop dat we een kleine drinkpauze hebben na 22.00. Ik Anders hoop het ik ook niet voor 20, 20. Ik denk 22. Hey, uh, hey, uh, en dan betekent dat we nog een klein verkeertje hebben van Jonas. Ja, dat klopt. En ik heb ook nog wat anders. Dus gaan we even kijken wat het werkt dit keer. Oh. We gaan beginnen in ieder geval met de files. Die staat er nog eentje op de A20 Gouda Hoek van Holland. 11 minuten vertraging tussen Moordrecht en Kortland Aquaduct. Daar staat de wieler van 3,1 kilometer. <coughs> op de A73 Nijmegen, Maasbracht. 27 minuten vertraging tussen Kuitsch en Haps. Er staat nu een wieler van uh, 3,4 kilometer. En de weg is pas om 3 uur s'nachts weer vrij. Dus uh, check even de je route gebeuren voordat je weer uh, op pad gaat. Mm -hmm. En de andere kant op, A73 Maasbracht Nijmegen. 13 minuten vertraging tussen Rijken, Fort en Kuik. En daar is een file van 2,6 kilometer. En dat nieuwe dingetje, oh, dat zijn nou. altijd die, die uh, ja, hoe ga ik het nieuw, ze noemen? Die blauwe geldhebbersjes. Uh, want we hebben op de A1 op Holten nou, een bij hectometerpaal 125.8 nog een flitser staan. Flitsers. En op de A16 Hendrik Ido Aanbacht, of heeft Rotterdam Breda, op hectometerpaal 30.7. Yes, dat is uitkijken geblazen. En hey jongens, laatste half uurtjes ingegaan en dat betekent dat wij zometeen nog even flink de tijd gaan nemen voor... ZFM, Race Radio, Pit report, report. Dat dus, maar daar zometeen meer over. Intussen gaan wij nog even een lekker nummertje draaien. Hebben jullie nog voorkeurtjes jongens? Ja, uh, Seks met die kalen. Seks met die kalen? Ja, Heb je dit echt wel dronken, of niet? <laughs> nee, je ik vind Sam, Sam uh, Veld zo Nee, ik vind Oliver Heldens wel een goeie met de Oliver Heldens. Heldens. Oh, uh, we draaien we eerst de... Sam Veld en dan doen we daarna Oliver Heldens. En daarna en dan gaan we even flink met z'n allen discussiëren over wat er nou precies ja, nee. allemaal is gebeurd in de Formule 1-wereld. Uh, we hebben uh, nog pinball, hè? die dus. moet ook nog even in. Ja, we, ja, dan we dan hebben nog een half uur. Komt ie Ik noem breaks and promises, i have more than my share more than my shit. vergeten, niet te vergeten. Hé, hey, maar wat een rolje. Ik zie allemaal een vrouwen op mijn beeldscherm. Ja, in die En af en toe een, een wit streepje. Ik heb iets geniaals. Nou, echt, het is eigenlijk heel erg pijnlijk. Hé, dit gezienlijk. is de mooiste, jongens. De Batman. Ja, voor de mensen die dit luisteren. We zitten te kijken naar mensen die afgelopen dagen giga verbrand zijn. En daf, daar hoort ook een zonnebril bij. En deze man heeft, zeg maar, een, een enorme witte Batman... <klaar> Witte streep over zijn hoofd als een zonnebril. En de rest allemaal vuur en vuurrood. Maar onze luisteraars kunnen meegenieten ervan. Gewoon uh, na de uitzending even kijken. Plezier of een Beachmaster op de Facebook. Ja, en, en dan uh, zetten we het daar even op. Dan uh, delen we ze even zometeen. Ja, we gaan. Uh, en je moet niet schrikken delen. van het wit, laten we het zo zeggen. Oh, nee. Het is echt verschrikkelijk Deze Deze uh, is in slaap gevallen het eten. Ja, hij heeft gewoon een lepel, ja, op, de lepel de op zijn been. Heel en, en die andere lijkt het net alsof hij een tatoeage heeft. Ja, dat, is, dat, is ook, dat vind ik wel kunst. Dat vind ik mooi. Ja, daar heeft iemand gewoon met zand op zijn rug gezeten. Ja, of, die, want die of, ligt of te slapen. We, we geven hem een tato. Ja, heeft hij, spanaar, hij heeft een even spijkerboek aan. En eentje die heeft uh, Crocs. <laughs> Voor de aankomende twee weken op zijn voeten staan. Crocs. Hebben ja, ja, jullie He eigenlijk ooit Crocs gehad, jongens? Nee, ik weiger. En ik, ook iedereen die ze wel heeft gehad, zijn geen vrienden ooit, van mij. Oh, ik heb hem ook gehad, vriend. Deze ben je ontvriend op Facebook, Instagram, Twitter en alle andere social media. Ik kom er nog vooruit. Ken je dat rode duiveltje nog? Het rode duiveltje? Ja, kijk maar. Zo. Welke is dat? Maar dit is gewoon bijna. Dat is echt. Dat is echt. Dat is gewoon. Dat is gewoon gevaarlijk. Derde graads en klaar. Mensen, iedereen is antwoord. En omstreken smeren. Smeer je in, smeren in. Een maatje in, in. in. <laughs> uh, oh. smeren. En wil je gaan sporten? Oh, ja. Dan uh, zullen we er ook nog een, uh, hoe noemen we dat, een filmpje van opzetten. Ja, mooi. Ja, Probeer proberen even leuk. na te doen en als dat lukt, dan uh, zit je bij zien ons in zien we er graag een filmpje een van. graag een filmpje ervan, er inderdaad. Hey, maar, uh, nee, maar als het lukt, dan zitten ze volgende week ook bij ons in de uitzending. Ja, ja, dat ja. Dat precies. Prima, maar dan moeten we wel een filmpje ervan hebben. Precies. Lieve mensen, het is kwart voor negen en dat betekent dat wij twee goede nieuwtjes hebben. Ten eerste gaan wij een uurtje langer door vandaag. Jullie wel, jongens. Wij gaan een uurtje langer door. Justin moet naar huis. Ja. Maar wij gaan, uh, wij gaan lekker door tot tien uur vandaag met uh, de Beachmasters. En ten tweede hebben wij natuurlijk tijd voor... GFM Race Radio. Pit report. Ja jongens, kwart voor negen. We mogen yes. los. Max Verstappen. Ja, wat hij, een enorme baas. Om even actueel te blijven, hij gaat overstappen naar Bull Racing. Wat hij heeft ook alweer een nieuwe reclame baas. gemaakt. Hè? Dat ook even tussendoor. Wat zeg je nou? Als jullie top is, hij heeft weer een reclame gemaakt. Die Jumbo reclame. Ja, ik vind hem fantastisch. Ja, ik ja, ook. Ik, Alleen hij praat niet. Dat vind ik nou echt jammer. Maakt een reclame. Ja, maar mag gewoon ik... spraakzamer zijn erin. Nee, ik, ik, ja. ik vind het toch niet zo chill als hij praat. Je de ziet de een hele imposante jongen die die formule rijdt. en dan begint te praten. En dan is het net alsof je een. Een twaalfjarige hoort praten, zeg maar. Uh, qua, qua hoogte van de stem. En, en ja, ik, ja ik, ik vind het dit vind ik vetter. Ik vind, ik vind die van Lammers <lacht> wel geniaal. Want dan ja. dat ik toch zeggen <lacht> dat ik, ik uh, Max Verstappen heb ingehaald. Dat vind ik echt geniaal. Ja, dat is ja, nou, een hele goede En Maar we begonnen uh, natuurlijk eigenlijk bij jullie. Want ik stuurde jou uh, op 4 mei om 11 uur 's avonds Breaking News. Ja, dat klopt. En toen Met een, een ik... foto van de NOS Sport. Dat Max Verstappen gaat uh, vanaf volgende week voor het uh... Red Bull Racing Team rijden. Wij, uh, wij stonden in de kroeg inderdaad uh, en ik, uh, ik riep samen met mijn goede vriend Bouke, uh, daar geloof ik helemaal niks van. Uh, Daniel Kwiat heeft de grootste teamsponsor bij zich voor, van zowel Toro Rosso als Red Bull Racing. Ja, ga jij me vertellen dat die jongens blij zijn als Kwiat wordt teruggezet. En nog geen tien uur later uh, bleek dat je gelijk had Jonas, uh, dat het nieuws inderdaad doorging. En uh, ja, dat heeft alles te maken met uh, de voorgeschiedenis van Kwiat... Uh, die inmiddels dus al uh, één jaar en vier wedstrijden bij Red Bull heeft gereden. En um, heel veel mensen hebben meteen geroepen van... Nou, hoe kan dat dan? Want in de wedstrijd van China werd Daniel Kwiat nog derde. Um, dat klopt, maar Daniel Ricciardo is een teammaatje... die kreeg aan het begin van de wedstrijd wat uh, pannen en lekte zijn band... Uh, die moest een nieuwe band halen en eindigde uiteindelijk als vierde op vier seconden achterstand van Kwiat. Wat dus eigenlijk op neerkomt dat uh, ja, Kwiat gewoon echt de tempo er niet in had zitten. En gewoon mazzel had dat degene achter hem uh, hem niet inhaalde en degene voor hem uh, ja, een beetje kapot gingen en achter hem terechtkwamen En uiteindelijk werd hij dus derde. En als je kijkt naar de resultaten in seizoen 2015 was dat ten opzichte van Daniel Ricciardo ook allemaal niet gigantisch. Wel een aantal redelijke resultaten heeft hij behaald. Uh, maar op zich valt het mee. En dat is uh, ja, eigenlijk de enige die tot nu toe echt een grote mond heeft opgezet... is uh, Jensen Button van het McLaren Racing Team. Uh, hij vindt het uh, dus inderdaad raar dat Kwiat eerst derde wordt... vervolgens een uh, rijdt en daarna meteen wordt teruggezet. Maar ja, zoals gezegd, uh, de voorgeschiedenis uh, doet anders geloven. Nou, ik, ik heb ook vernomen uh, dat het niet zozeer ging om de resultaten van Kwiat... maar met name om de onvrede in het kamp verstappen uh, over zijn teamgoedje Sins. Nou, waar, zal, waar, dat zal er ook mee te waar, maken waar, hebben gewoed, Waarin het ja. eigenlijk om ging dat, uh, dat de, de grootste hekelpunt is geweest toen met die, uh, met die pitstops. Dat, uh, ja. dat, uh, dat uh, Saints tegen alle afspraken uh, eerder naar binnen ging. En ja, ja, wat, wat ook, Max heeft besloten ook daarna nog eerder naar afgesproken naar binnen te gaan. Want hij niet langer wilde doorrijden op die rode band dan, dan nodig. Ja, precies. En toen is er een heel hoop gezeur van gekomen in de paddock ook. Uh, en ik heb dus vanochtend nou ja, wat meer met Max te maken heeft dan met de prestaties van Kwiat. Maar nou ja, dat zou, dat zou een hele, hele, positieve, hele positieve twist zijn. Als het inderdaad uh, een wissel is die komt doordat Max zo goed is. En niet omdat Kviat zo slecht is. Dat is natuurlijk een, een nou, veel hij, betere... Ik voorop dat Kviat geen slechte coureur is. Want dan rij je nooit in de Formule 1. Absoluut waar. Uh... Absoluut mee eens. Um, we kunnen nog wel heel kort even over de Grand Prix van Rusland hebben. Uh, Max startte op een negende positie en kwam als, of als dertiende de eerste bocht door. Had dus een rotstart, om het zo te zeggen. Vervolgens dook Kwiat in de kont bij Sebastian Vettel tot twee maal toe. Uh, en in bocht drie lag Max al zesde. Dus uh, dat ging allemaal goed. Hij lag achter Massa en vlak voor Fernando Alonso. En uh, dat gat werd eigenlijk aan beide kanten groter. Uh, zoals het er naar uit uitzag had Max, uh, lachend die zesde plaats binnengehengeld uh, voor wat WK-punten. Uh, waren het niet dat de Ferrari motor ermee stopte in ronde 34. En Max dus onverrichte zaken terug naar de pitstraat kon. Geen punten dus voor Max. Nico Rosberg die de race lachend naar zich toe trok. Omdat Lewis Hamilton na nou wat pannen in de kwalificaties uh, als tien had moeten starten. Uh, het was Kimi Raikkonen die de derde positie pakte. En Lewis die uiteindelijk wel nog tweede werd na een inhaalrace in de eerste paar rondjes. Ook een beetje geholpen dus door Kwiat en Vettel die eraf doken. En ook een Ricciardo die daarmee uh, terug de pits in moest voor een nieuwe neus. Dus eigenlijk, ja, Kwiat gooide niet alleen, uh, ja, ik wil bijna zeggen, de kampioenschapsaspiraties uh, uh, van Vettel uh, kapot, maar ook uh, de uitslag van het hele team was uh, ja, naar zo groot, om het zo te zeggen. Dus er was wel serieuze, uh, serieuze woorden met Kwiat aan het eind van de wedstrijd, ook met uh, de wedstrijdleiding, of in ieder geval de team, uh, teamleiding van uh, Red Bull Racing. En uiteindelijk is dat, uh, zoals het er nu naar uitziet, de hoofdreden geweest waarom Kwiat direct is teruggezet ja, ja. Du duidelijk. ja nee, duidelijk, we zitten vol uh, aandacht te luisteren naar je. Ja. Een ander leuk nieuwtje uit het kamp der Formule 1 is dat Bernie Ecclestone heeft gezegd dat hij de turbomotoren helemaal zat is. Um, hij ziet graag dat de motoren vanuit de Formule 1 terug gaan komen naar een atmosferische, oftewel een geen turbo geblazen motor. Uh, dat heeft onder andere te maken met de prijzen van de motoren. De performance verschillen tussen de McLaren's. Of sorry, de Mercedes', en, de Ferraris' en de Renault's. En ook de beschikbaarheid voor de zusterteams. Dus bijvoorbeeld een Toro Rosso die dus met Ferrari motoren rijdt. Die klantenteams die hebben allemaal. Uh, ja, dat is bijna te moeilijk om aan die motoren te komen. Dus Bernie heeft gezegd: als er niet binnen nu een, een x uh, aantal uh, weken. Een, een, een oplossing gaat komen voor deze pijnpunten in het motorleveranciersgeweld. Dan gaan we gewoon terug naar de oude regels. Dan verscheuren we de hele zooi en dan gaan we dus. Ja, dan kunnen we bijna zeggen, gaan we verder waar we eind 2013 gebleven zijn. Maar dat vindt Mercedes echt totaal niet leuk. En terecht? Gaan ze echt niet leuk vinden dit? Volledig terecht, want ze staan eerste. En als je eerste ja. staat, dan ga je natuurlijk niks veranderen. Maar, maar voor het, is het uh, wel leuker, voor wel leuk. denk Ja, nou, we dachten alleen nog voor het geluid en de entertainmentwaarde van, uh, van de Formule 1. Ons. Is het absoluut een, uh, een verbetering, denk ik. Maar ja. uh, jij wou net nog wat bij de uh, Breakdown vertellen, volgens mij. En dan ging over de technische monteur van uh, zoiets? Nee, de ingenieur van uh, Verstappen, ja. die is uh, tijdens de wissel van Verstappen en Kwiat, is die meteen de laan uitgestuurd, uh, ja, of, of zelf begrepen. Of, of hij is zelf opgestapt Verstappen, dat is nog op... niet helemaal duidelijk. Dat staat inderdaad niet in, uh, in de nieuwsberichten, maar uh, ik ben even zijn naam, Xavi. Poeg, nee, iets met ik... Poeg, ik weet het niet meer precies. Maar die, uh, die Spanjaard is dus uh, de auto ingenieur van Verstappen en die is dus meteen de tent uitgelopen. Uh, ik krijg een uh, noodmelding binnen. A, noodmelding. Een noodmelding? Die moet even uh, behandeld worden, even snel. Hey, uh, die noodmelding dat is uh, iedereen in de regio Kemmerland. Zowat. Ja. Vanaf Heemstede wordt nu gegeven. Tot Heemstede moet je ramen en deuren gesloten houden. En als je buiten loopt, ga naar binnen. Oh. Waarom? Op de Krukjes Woed momenteel een hele grote brand. Oh god. Die, uh, ja, zo wacht ik altijd even snel bij. Hoor. Dames en heren, ramen en deuren sluiten. Ja, nou, dit schijnt er serieus We lekker binnen zitten. Ik heb ook heel toevallig een piepensysteem. En normaal met een grote brand krijg je drie meldingen. Ik krijg er momenteel 1, 2, 3, 4, 5, nummertje 6. Zes. Ah, dus er is zes. Waaronder? Serieus iets aan de hand. We zijn. Uh, even kijken. Hoe moet weten hoeveel tankauto's buiten er staan. Nou. Nou ja, het gaat er even om wat er voor de mensen belangrijk is om te doen. Uh, nou, uh, blijf binnen. binnen hou de, blijven, de, deuren, de ramen gesloten. de ramen deuren dicht. En okay. als je niet weg hoeft, ga dan alsjeblieft niet naar buiten, want er komen chemische stoffen vrij. Oké, okay. uh, dat, dat is de een de chemische volgende, brand. we het even goed kijken meer informatie ja. zoeken. We gaan uh, inderdaad over een minuutje of uh, vijf, zes eventjes uh, richting het nieuws. Um, Jonas komt eventjes terug op wat er gaande is in de Krukjes. Intussen gaan wij nog even luisteren naar een heerlijke knaller. En wel van Martin Solveig met Intoxicated. Sky. En, Levi Crow. en dat betekent dat wij iets voor de klok van 9 uur leven. Einde van het tweede uur van ZFM Beachmasters. Welcome to your weekend. We gaan zo meteen luisteren naar het nieuws. Uh, maar dat duurt nog heel eventjes. Nogmaals, voor de mensen die nu pas inschakelen of die het net niet gehoord hebben. We krijgen zojuist een noodoproep binnen uh, voor heel Kennerland. Sluit ramen en deuren. Er is een chemische brand gaande in Heemstede bij de Krukjes. Zorg ook dat je daar zeker uit de buurt blijft. Er is veel rookontwikkeling. Uh, dus zorg dat je in de, of uit de buurt blijft. Intussen gaan we luisteren naar het nieuws. Zometeen, derde uur, ZFM Beachmasters. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...